De Taliban zeggen al delen van de luchthaven van Kabul in handen te hebben. Op video's op sociale media laten ze zien dat ze het civiele gedeelte van het complex zijn binnengegaan. De VS zegt dat het militaire gedeelte nog in Amerikaanse handen is. Nederland en veel andere NAVO-landen zijn al gestopt met het evacueren van mensen. Gisteravond laat kwamen de laatste evacuatievlucht aan op, op Schiphol.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 Yes, het tweede gedeelte in het radioprogramma. Toebak leeft, Duwak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Yes. Morgen Zandvoort! Straks een stukje geschiedenis. Eh, wat gebeurt er allemaal door de jaren heen op uh, deze datum? Het is 28 augustus. Maar eerst even het luchtalarm. Oh nee, toch niet. We gaan even, yes, maar dat is niet zo stretching out, got the 35 and fast. Looking at my gray hairs and laugh. This ride's been so amazing. Still got my fam, I'm so blessed. Sending crazy memes to my friends. Do what I love with the devils. My favorite food is Asian. It's been a long way, but I'm okay. No phantom chance, Just another day. I'm Tonight, I've been killing myself, and it's so amazing Sleep so quick as I know that I got these calls at my But quality time with myself tonight, it's so amazing Slide through town, fashion drama without making a sound Spin go round, there's a weight on my shoulders and it's so amazing Never felt greater, past years bullshit See you later bye, bye. Having good times Good vibes Money making Can you feel the warmth Of the bass So wavy <laughs> It's so amazing. I've been treating myself tonight. Sipping champagne and toasting. I've been treating myself, and it's so. Het zal om de zomer liggen dat iedereen een beetje hoog gaat zingen. Oh, zo is wel leuk. Doe ja. de druk aan Happy. Heel veel dit is de plaatjes met een hoge stemgeluid. is ook zo'n onderde band die momenteel een uh, hitje hebben. Dit is namelijk uh, gewoon Casual, heet het de band. En ja, weer zo'n band namelijk. Dat je denkt, zeg niks. Als je er op zoek, dan vind je van alles, maar geen band. En dit is Amazing Hier Toe tweede gedeelte in het radioprogramma. Het Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, we kijken naar 28 augustus. Wat gebeurde er door de jaren heen? 1979 in Nijmegen klapt een lege passagierstrein op een snelheidstrein. Met daar passagiers erin. En ze rijden op hetzelfde spoor. Acht doden, zeven uh, passagiers en één machinist. En het, is, het gebeurt tussen het station Nijmegen en uh, Duikenburg station. En de ene trein rijdt 5 km per uur... de andere 90 km per uur. Hartstikke idee. Dus echt een betonnen muur waar je op terechtkomt gewoon dan. En er het, geen het twee onafhankelijke technische defecten te zijn... in het beveiligingssysteem. En uh, de machinist reed door, maar kreeg, geen verkeerde, kreeg verkeerde aanwijzingen... en uiteindelijk uh, op elkaar geknald. Het is een uh, ravage geweest destijds. Wat nog meer? Nou, in 1833 was de afschaffing van de slavernij in het uh, Brit, uh, British Empire... Maar okay. bij ons was het gewoon veel later. Daar ben ik er eigenlijk wel verbaasd over. In 1814 werd de handel in slaven al verboden. En nou, in 1833 dus in het Britse Rijk. Maar Amerika 1865 en Nederland 1863. Dat is gewoon 30 jaar later. Dat is echt veel. Dat vind ik wel schrikbaar. Alsnog excuses die je voor aanbieden? Dat is allemaal al gedaan volgens oh, mij. Okay, okay. Maar het is gewoon. Als je erover nakijkt. Maar je kijkt nu ook met hele andere ogen nu. Dat je denkt. Toch mag, dat, dat, dat gewoon nog zoveel jaar heeft doorgeetterd. Ja. Ge dat je denkt van. Het sleep, geslepen ja, nou ja. met mensen. Vergis je niet, er is nog steeds slavernij, maar dan. Uh wordt het niet zo? Ze worden, niet, ze worden wel verhandeld. Dus. Ja. ja pas, pas, zag, en ik, arbeiders en uh, ja. Nou ja, pas, ja nou, zo moet je het ook zien. Ja. Pas geleden zag ik nog eens een film, een Quentin Tarantino-film, een bizarre ook over een donker man die uiteindelijk dan uh, uh, allerlei slaven bevrijdt. Uit een uh, boerderij. En die, die waren dan vrij. En ik denk: je, ja, maar wacht even, die lopen de vrije wereld in. In een wereld waar slaven nog gewend zijn. Ja. Waar gaan ze zich onderbrengen dan? Ja, ja dat is ja. het gevaar. Ja, dat is, dus kan, die denken vaker gewoon: ik ga gewoon weer. Die dachten vaak dan. Ik ga weer naar een boerderij waar ik dan in ieder geval beschermd ben. Want nu word je dus elke keer word je weer opgepakt. Nou goed, andere ma materie. 28 ja, van, augustus? Ja, vandaag in 1938 wordt uh, het um, concentratiekamp Mathu Mauthausen. Mauthausen. Mauthausen. Ja. Mauthausen in Oostenrijk uh, uh, geopend. Uh, um, ja. Ja. Ja. ja, ik heb er ook een stukje zitten lezen. Het was echt een mannenkamp in de buurt van Mauthausen. En daar zijn plusminus 197.464 mensen naartoe uh, gebracht... 95.000 hebben het niet overleefd. Er werden geëxperimenteerd. Voor vaccins onder andere. Gola en vlektiefus. Hebben ze daar onderzocht hoe ze dat konden uh, tegenwerken? Hadden ze testen er testen ermee gedaan. Testen er mee, oh. Nee, ja. Om dat tegen te werken. Ja. Die gola en zoiets. En uh, mishandeling. En ze hadden daar ook een steengroeven waar ze flink moesten werken. Het is heftig. Als je ja. de foto's ook ziet, er staan foto's oh. bij van, uh, van de bevrijding. En dat die mensen dan eten krijgen. Ja. Nou, die, ja je. je als je de foto's ziet, je denkt bijna... dat moeten wel poppen zijn. Ja. Zo, zo dun, de benen en, de, en ja, het lichaam... Het is ja. dat, dat die überhaupt nog, nog leven. Schimmer zijn dat het, schimmer. Schimmer gewoon, gewoon, ja. je ja, had ja, daar 186 treden de diepte in... naar de steengroeven op die treden. zijn Heel veel mensen zijn zeg maar, uh, overleden. Goed, nog iets in, anders? In 1963, uh, Martin Luther King... of u, oorspronkelijk Michael King Jr. die uh, heeft dus toen zijn beroemde... I have a dream speech gegeven. I have a dream... Het duurde even voordat hij op gang kwam. maar Helian Jackson stond tussen de publiek, had, optreden, had opgetreden en riep een gegeven moment... Hij was een beetje op gang aan het komen. Hè? Het was echt een beetje, wat, wat, wat, ja, waar moeten we naartoe? Daar stonden, hoeveel mensen stonden daar? 200.000 mensen stonden daar? Of uh, keken het rechtstreeks via de televisie? En uiteindelijk kwam Helian Jackson met de woorden... Uh, Martin, vertel me, tell me about the dream... En toen is, dus is hij op gang gekomen. En toen ja, kwam uiteindelijk ja, ja, ja, ja. deze toespraak tevoorschijn. Hij is bijbels, hij is maar rhetorisch Jackson, meesterwerk. Maar is Dixon was dat, die is? Ja, maar Helium. Dixon. Oh. Die gaf de woorden aan van... Tell me about the dream, Martin. En toen is het gestart. Bijzonder ja. hoor. Het was ja, de zeker. mensenrechter ja, waar ze aan het demonstreren waren. Voor de mensenrechten. Goed, nog iets anders? Ja, in ja. Uh, 1831 wordt door uh, Michel Faraday... wordt uh, de elektromagnetische inductie uh, ontdekt. Uh, of eigenlijk, ja... Uh, yeah, uh Berekend principe. en dergelijke. Het ja. principe uh, bedacht. Ja. En uh, dat is uh, eigenlijk de basis voor uh, transformatoren en uh, generatoren. Uh, nou, en wat... die uh, gebruiken we nu no maar nog. Waar ik toen net uh, gisteren zo'n kook-inductieplaat uh, gekocht heb. Echt waar? Ja. <laughs> ja, dat is wel een ander principe. Maar, uh... Oh ja, maar ja nou, de, de, de oorsprong <laughs> komt wel daar vandaan. Komt daar ja. vandaan. Nou goed, ik zit nog even te kijken naar iets waar we het over hadden in het eerste uur nog wel. Waar ging het nou precies over? Het ging namelijk over de vliegbasisrand. Bij Rammstein, daar was een luchtshow en er was een uh, acrobat-theatief team. Ik, wacht, ik laat het een stukje overhoor, daarover horen. The accident occurred at Rammstein Airbase during a controversial airshow. An Italian acrobatic team, the tricolori or tricolor arrows... tried to execute a difficult maneuver when something went wrong. De jets collided identical. with two others. About 100 feet off the ground. And all three crashed. The crowd, mostly made up of American servicemen and their families, race for cover. As exploding fuel and burning debris rained down from high above. Dat zijn heftige beelden. Als je dat bekijkt, ook weer, dat is echt bizar. Er zijn dus een aantal vliegtuigen, straaljagers die een looping maken. En uiteindelijk moeten ze dan vlak langs elkaar heen gaan. En de een is dus eerder aan het afronden. Knalt op twee anderen. En die een zo'n vliegtuig knalt gewoon in het publiek. Ja. Uiteindelijk zijn daar heel uh, veel mensen bij om het leven gekomen. 67 Z en drie mensen die daar werkten, dus 70 doden in totaal. Er stonden 300.000 mensen stonden daar met camera's te filmen, te kijken. Het is een vuurzee. Het is bizar gewoon wat daar gebeurd is. Het maf is wel twee, twee piloten die om het leven komen van die uh, van die vliegtuigen, van die straaljagers. Die moesten eigenlijk een week later getuigen in een andere rechtszaak van een vliegramp waar een raket bij was gebruikt. Dus dat hangt aan allerlei dingen. Zou het maar toch vast... een soort suicide geweest zijn? Dat ja, zou je bijna nog niet de... denken. Nou, het is maf, maar wel, weken... ja, het nog niet... want dan neem je wel heel veel mensen mee in je, in je, in je val. Maar het zag er heel heftig uit. Ik kan een paar keer zitten kijken... rechter met je kippenvel van die, die vuurzee... die ontstaat in, in die mensenmassa. Bizar. Nou... Als laatste? Nee? Ja, uh, natuurlijk belangrijk om te noemen. Vanaf uh, 1995 hebben we eindelijk uh, kwaliteitstelevisie. Huh? Want uh, de Scandinavian Broadcasting System 6 wordt uh, opgericht. Beter bekend als SBS 6. Uh, ik heb en... nooit geweten dat het Scandinavian Broadcasting System nee. was. Nee, ik ook niet. Dat, helemaal uh, nieuw. Ja, leuk uh, dat, dat je dat nieuw. zegt. En uh, ja, in het begin uh, richten ze zich vooral op uh, een jonge uh, mannelijke uh, publiek. Uh, door... Uh, bepaalde films, series en uh, erotiek uit te zenden. Later wordt het toch uh, uh, meer een uh, familiezender. En uh, ik wist ook niet dat ze... Want ik, altijd als ik bij SBS6 dan denk ik, nou, dat is niet echt kwaliteit televisie. Nee, nee. Maar uh, het is de, na NPO1 en RTL4 is het de meest bekeken zender van, uh, van Nederland. Uh, met een marktaandeel van rond de 10%. Maar het komt dus door dat, uh, news, natuurlijk. Ja, nou, ik denk <laughs> ik wel dat... Het zo het... slecht maar... Ze hebben tegenwoordig ook uh, journaals. Dat hadden ze vroeger niet mij. Ja, maar die zijn, die zijn, ook, wat, zijn okay. ook op een ander, ge, ander publiek gericht, ja. zeg maar. En ik vind, dat is wel goed Is dat is dat dat dat beetje, Of is het bij RTL dat ze zeg maar om half acht of zo, of nee? Dat is een ander programma, RTL Boulevard, is dat? Oh, de RTL Boulevard. Boulevard dat ja. dat ja. ze met twintig mensen zo'n programma aan het presenteren zijn. Die ja, hele studio's te vol. Steeds meer, ja. Ja, dat is ja. niet de SBS. Goed, ik haal bij elkaar. Goed, straks onder andere de verjaardag, dames. En even kijken, de bericht. is. Even kijken wat we ook weer... Ja, natuurlijk de nieuwe zinke van The Wombat glass of your rear view trying to make friends with the friends you're close to if you ever leave i'm coming with you you know i'll do whatever you want me to Van de Wombats, Ja, let's, draw, uh, let's dance to Vision. Ga ze niet even naar, maar ze hebben toch wel geinige plaatjes gehad hoor. Dit is de laatste plaat. En wat, wat mag die naam dan noemen? Uh, if you leave. Or if, if you ever leave, I'm coming with you. Oké, okay, nou is leuk. Is het met z'n tweeën naar evacuatie? Goed, uh, we zijn het ook aanbeland bij de, de verjaardag. Wie is de jarig? Nee, dat niet. Nee. Ja, precies, die gaat eruit delen. Nou, diegene die niet meer uitdeelt, maar wel uit zou kunnen delen... Jack Kirby. En hij is overleden in 1994. Hij is een Amerikaanse stripacteur. Hij is een van de invloedrijkste uh, VS-tekenaars geweest van, van de wereld. Hij heeft onder andere hij heeft gewerkt voor Marvel Comics en DC Comics. Hij is onder andere verantwoordelijk voor uh, The Fantastic Four. Dat is natuurlijk ook even het thema van de film. Toen leefde hij natuurlijk al lang al niet meer toen dit uitkwam. En ook heeft hij meegedacht aan die uh, figuren voor die x men hij heeft onder andere ook de Hulk en Iron Man bedacht. De Hulk? Oh ja, dat was ook altijd leuk. Dat was ook mystiek, hè? Die man die dan twee keer heel boos werd en heel groot. En onder andere... Heerlijk, heeft... Hoe je, hoe je zeg maar, uh, het over de Hulk hebt en dan... Het is nu best wel... Een groot ding, Marvel en dergelijke. Ja, en dan le lekker de, de oude ja, old School muziek. Heerlijk. Ja, daar had ik iets bij met die muziek van de hulp. Ja, wij, maar zijn, wij waren aan de wieg gestaan. De, ja, precies, aan de wieg. Ja. Silver Surfer zegt het jou. Iets? Dat heeft mij ja, ja. hem ook al geholpen ja. bedenken. Zeker. Deze Jack Kirby. Goed, hij is niet zo erg oud geworden trouwens. Nee, dat valt allemaal wel mee. Maar goed, vertel, wat dan weer? Wie is dan ja. nog heel jarig of jarig geweest? Wie er vandaag ook jarig is, is uh, Florence Welch, uh, de Britse zangeres. Oh. En ze is bekend als liedzanger van uh, de band Florence and the Machine. Florence? Ja, die, Florence. die hebben we al uh, een aantal keer gedraaid. Florence and the Machine. Die heb, uh, ik denk de laatste hit. Nou goed, maakt ook niet uit. Wie is dan nog Ja, ja uh, Ik ga heel ver terug. De geboortedag van uh, Johan Wolfgang von Goethe. En dat was dus een man. En die, uh, die, die zat in een storm und drang uh, periode. Maar die heeft dan een boek geschreven. Dat heet die leiden des jonge werters. En dat ging dus ook voor een jonge man die dan... Uh, uh, verliefd was. Dat is een enorme hit geweest in die tijd. Maar dat heeft dus een golf van uh, zelfdodingen voor Oh, oké. Okay. En dat vond ik toch wel bijzonder. Want dat hij had wel Goethe. Ik, het was ook een Goethe die heel veel boeken schreef. Maar ik weet nou, ik ben nog steeds niet. Dus het is niet duidelijk of hij dat nou was. Of dat er nog één was. Oké, okay, ja, het komt wel vaker voor. Ja. Goed, hij, is, hij zou jarig zijn geweest, had overleden in 19. Nou, 19, 2005. Toen was hij 85. Ja. Het zwiebertje-effect. Iedereen kent het wel. Te lang een rol spelen en dan geen andere rollen meer krijgen. Van Nee, mensen denken te veel aan een swiebertje met jou. Dus je krijgt een rol. En uiteindelijk, Joop Doderen, ja, hij is 84 geworden. Hij heeft 20 jaar lang een uh, swiebertje gespeeld. En uh, als hij is ooit begonnen bij de Amsterdamse tonelschool. Daar werd hij niet toegelaten. Toen is hij een tijdje krantenjongen geweest. PTT-bezorger. In uh, de Tweede Wereldoorlog heeft hij ondergedoken onder gezeten. Na veel kluchten gedaan. Hij zat ooit ook bij het hoorspel koek en het ei... Ik denk, nou, daar ben ik nieuwsgierig naar. Een fragment. How do you like eggs in the morning? I like my mother kiss. Dag Joker mijn Joker. Mees en mees. <laughs> Jij ook de ogen luikjes weer open? Wein zo, hoor. Ja, nou, Je moet echt je tempo zo omlaag brengen om dit te volgen. Dit gaat een half uur door. Het geleuter over en weer. Jo, echt ongelooflijk. Maar goed, het was natuurlijk een andere tijd. Het was 1961 dat ze begonnen met hoorspelen. Nou goed, uiteindelijk is hij van 1955 tot 1975 een zwiepertje geweest. Joop Dodo. Niet onverdienstelijk. Nee, zeker niet. Ja, en vandaag een jaar geleden, niet jarig, maar uh, helaas overleden. Uh, in 2020 overleed uh, Chadwick Boesman. Uh, en dat is de acteur... en ik wist het niet dat hij overleden was... Uh, van Black Panther. Uh, de acteur die Black Panther speelde... Okay. Uh, in de Marvel films. Okay. En uh, die dus ook in... Uh, uh, Adventures, uh, Infinity War... en Endgame uh, heeft gespeeld. Ja, en Toch is dat... wel uh, de, <coughs> ja, de grootste films... van uh, Marvel uh, tot nu. Ja, Jack Kirby. Uh, uh, hij is nu bij Jack Kirby, zeg maar. Ja. ja, ja maar Marvel. hoe oud is hij zich geworden? Want ja, om... hij, uh, hij is wilden. vorig jaar op uh, 43-jarige... leeftijd overleden... Uh, in het bijzijn van zijn familie uh, door de gevolgen van darmkanker. Oh, Oké, okay. heftig. Helaas. Mm. Ja, ja, ja. Okay. Nou, we hadden het een paar weken geleden ook al toch al over haar. Maar vandaag is ze jaar Christina Deuterkom. Zij is in 2014 helaas overleefd op uh, 83-jarige leeftijd. Maar ze was heel erg bekend geworden met uh, de Koningin van de Nacht. Uh, dat was een, uh, uh, iets wat zij altijd uh, zong om zichzelf in te zingen. En daardoor is ze uiteindelijk ontdekt. Ja. Yeah. Toen ging het ook weer. Heb je nou nog niet? Nee, nog niet. Want het nog steeds is trouwens niet. Dus altijd leuk. Nee, het ligt nog heel ver bij me vandaan, denk ik. Goed, uh, vandaag wordt ze 56. Echt waar, is ze net zo oud als ik. Oh, vandaag. Okay. So you're a rocket scientist. Precies, Senaya Twain. Eén van de grote hits natuurlijk. Don't impress me much. Ze komen in contact met Robert John En die is producent onder andere van ACDC en Brian Adams. Dit klinkt ook een beetje in die stijl, hè? Brian Adams en ECDC. Een beetje een lekker gitaartje erin. Uiteindelijk klikten het wel, tussen die twee gingen trouwen. En uiteindelijk uh, raakte zij hem, uh, toch aan een ziektebed gekluisterd. Een ziekte van Lyme. En toen kwam ze erachter dat haar Robertje vreemd was gegaan met de beste vriendin. Maar toen was het over. En later is het dan weer met iemand alles getrouwd. Maar goed, zij heeft natuurlijk uh, verschillende hits gehad. En dit waren de twee. Goed. Vandaag ja. is ook jarig Kim Appleby. Nou, ja, wel bekend. Hij is van 1961. En ze was uh, beroemd door het uh, stel Mel en Kim. Jazeker. Yes, Dit was een grote hit. En later ging ze nog even solo. Don't Echt don't worry. Haar zus uh, overleed al in 1990 aan kanker. Toen is de solo gegaan. En momenteel is ze nog steeds bezig met de man van dus die Een band uit de jaren 80. En uh, gaan ze door Engeland heen en Ierland. En dan zijn ze op zoek naar de diversiteit van de Britse sound van de jaren 80. Daar zijn okay. ze op onderzoek. Het is nog steeds ah, muzikale actief wel. Het ligt ook heerlijk in het gehoor, vind ik deze muziek. Het is echt heel goed dansbaar en zo. Dus. In 2018 hebben ze zelfs nog een plaat uitgebracht. En dat was echt zo'n uh, Mel Kim plaat. Net even nieuwer, maar. Bear is Love. Even te gekunsteld allemaal. Echt om geshuffelen. Te ja. Tegenwoordig zie je overal die shuffle filmpjes. Deze muziek heeft dat tempo. Jij hebt dat tempo niet een beetje. Ietsje lager, ja. dan kan je dat beter bijhouden. Goed, Kim Appleby dus ging het over. Nou. Ja. Uh, wie ik vandaag ook nog wel wil noemen, is vandaag 52 geworden, Jack Black. En Jack Black? Ik, ik, ik ken hem het beste als de, in de rol van, uh, van zijn film Schools of Rock. Jazeker. Ik vond echt een geniale film. Ja. Um, maar hij heeft natuurlijk, als je die lijst met films waar hij in gespeeld heeft. en dan ook nog de muzikale nummers die hij heeft gemaakt. die gaat maar door en door en door. Het is bizar ook, man. De man hij kan een heel serieuze rollen spelen. maar meestal speelt hij toch een verdwaasd iemand. Ja, daar die is toch, erg Dat goed denk. je denkt van, ik blijf een beetje op afstand. Het komt goed uit met die corona nu. Maar ik denk, wat, wat uh, ontoerekeningsvatbaar. Maar hij doet een geniale dingen, hoor. Jack Black zeker. Ja, zeker. Hè? Vandaag uh, is hij ook nog. Ja, dat is echt de laatste die ik noem. en dat is deze man. Don't give up on us, baby. Hij wordt 78, hè? Ja, nou, gebleven hè? David Sol. Je kent hem natuurlijk ook van. Uh, ja, zeker. Starskin Huts. Daar staat hij in. Ja, stoer. Ze dus leven alle twee nog. En uh, David Sol uh, werd ontdekt eigenlijk in de Griffin Show. in 1967. Hij heeft hij een paar keer opgetreden met een skibril op om niet herkenbaar te zijn. Hij wilde ontdekt worden door zijn muzikale talenten. Mm. Later heeft hij nog in de films gespeeld, onder andere Magnum and Force met Clint Eastwood. en ook nog films van Stephen King. Ja, de laatste keer dat hij op de televisie was in een serie was bij de serie Lewis. En dat is een Engelse serie. Dus leuk hoor, deze David Sol. Nog even het origineel: Don't give up on us, Meer zoet. Oh. Ach, wat heerlijk. Wat een mooie man ook. Als, als ik echt homo zou zijn, dan, ach, dan wist ik het al. Nou, niet met deze man dan! Nou, sorry, dat was over oh, de verjaardag. Jack Black. Dat was Jack Black. Nou, vind, vind ik ook van heel gevaar zeg? Doe dat maar niet. <laughs> Goed. Misschien. So, so, so ja, toch? Eens even kijken wat wij doen. Wij doen vandaag... Um, uh, de Wombuds hebben we net gehad. Oh ja, Orion. Mr. Bird. Nee, nee, nee. nee, nee. Sorry, sorry, uw gast. Deze ja. Mr. Bird. Orion. Duitsland gedaan. Vorig jaar had hij nog een plaat met. Uh, Mountains. Nee, sorry, dat is van de. Dat is van de niets. Mountains, nee, het is anders. Je moet het anders zingen, ik weet hoe het zingt. Hoe hij het heeft gezongen. Maar goed, dat is uh, wat ze vorige plaat was. Dit is een leuke plaat. Uh, ik moet even kijken op de lijst, om het er volledig te zijn natuurlijk. Uh, vanwege pluggers allemaal. Orion, zo heet het. Het is uh, tijd voor half. Uh, half. Uh, ja, papieren liggen door elkaar. Dus krijg je alle teksten die gewoon niet meer kloppen. Dan heb je dat. Zandvoortse berichten. Ah, Zeker. Ah, dat was het. Ik dat... zat al, wat moeten we nou doen? Ja. ja. Nee, helemaal duidelijk. Ja, um, deze week is de gemeente begonnen met het versturen van de eerste doorlaatbewijzen. Oh. Al snel werd duidelijk dat het niet helemaal goed is gegaan. Nee. Uh, op meerdere adressen bleken uh, verkeerde doorlaatbewijzen te zijn bezorgd. En sommigen hebben echt ook te veel doorlaatbewijzen gekregen. Oh, lekker. Uh, daarnaast worden veel uh, uh, bewijzen op internet aangeboden... Uh, de gemeente betreurt beide zaken en met nadruk dat het verhandelen van de documenten geen enkele zin heeft. Ik zat er wel uh, aan is, te denken joh. Het is namelijk, uh, je, het is heel fijn als je een doorlaatbewijs hebt, want dan mag je de stad in, of uh, het dorp in. Ja? Dus dan kun je met je auto een rondje door het dorp en dan ja. kun je er weer uit. Want uh, alle betaald parkeren werkt niet, uh, bezoekersvergunningen doen het ook niet. Uh, en alle auto's die wel door worden gelaten staan al uh, uh, op um, uh, parkeervergunning. En die okay. staat op auto. Dus uh, ja, mensen kunnen wel met een andere auto lekker het, uh, het dorp in. Maar we uh, okay, nou, kunnen dan niet vervolgens... Het? Is het niet... allemaal wel hanteerbaar, zou je Kan je het allemaal wel controleren? Maar ja goed, wie weet. Het zal, nou ja, het zal alle auto's die, uh, ze zullen waarschijnlijk met van die autootjes rondrijden... Om, uh, om de kentekens te kennen. En elke auto die, um, die geen uh, vergunning heeft, wordt zonder pardon uh, weggesleept. Ja. Dus uh, u bent gewaarschuwd. U bent gewaarschuwd. Ik denk niet dat je nou goud in je handen hebt. Je denkt, oh, ik kan er ook al op geld verkrijgen. Nee, je kan alleen voor in. Je kan ook op de fietsstandvoort in. Dat maakt dat helemaal niet uit. Ook. Uitbreiding van het terras in het centrum is verlengd vanaf 28 april. Het zou eigenlijk tot en met uh, 26 augustus zou het lopen. Uh, maar het is uh, in overleg is, uh, is verlengd. Dus tot en met zondag 31 oktober is, er, is het ruimer opgezet. Op de straat zijn lijnen aangetrokken, uh, aange, aangebracht. En dan nou kunnen de veilige, uh, gasten op veilige afstand van elkaar... 15 meter uit elkaar kunnen ze de rvm regels naleven. En er vooral wordt gekeken naar de RVM-gedragregels, uh, gedachten. En, uh, want gedrag komt voort uit de gedachten. Nou, maakt dat maar niet uit. Wat hebben we nog meer? <laughs> Voor ouders met schoolgaande kinderen... betekent een nieuw schooljaar vaak extra kosten. Heeft u een laag inkomen? De gemeente kan u helpen. Want er zijn twee regelingen. De tegemoetkoming schoolkosten... en de tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of, of bijles. Als je daar meer over wilt weten... Uh, ga even naar www.zandvoort.nl/slash Zandvoortpas. Want uh, de, de, de, deze tegemoetkoming alles is er echt voor kinderen tot 18 jaar met extra, voor extra gymles, et cetera. Dus kijk even op www.zandvoort.nl/slash nieuws/2021 en dan kom je er wel. Oké, nou goed. Ja, en kunstenaar Rob Chevalier. Spreek je het zo uit? Chivalier, Chivalier. Ja, de, de ridder oh. is dat hè, volgens mij. Dat is de ridder, ja. De ridder, meneer de ridder. De ridder. Meneer de ridder, Rob de Ridder. Was uh, uh, voor de komende Formule 1 uh, voor zijn... Uh, naar eigen zeggen kritische kunstwerk... op uh, zoek naar een uh, binnenlocatie. De cre creatie heeft de, de naam De Stikstofboom gekregen... en uh, is te zien in het Zandvoorts Museum. Uh, kan dat nog, Formule 1, tijdens klimaatverandering... Met de stikstofboom uh, wijst de kunstenaar op de CO2- en stikstofuitstoot van uh, motorvoertuigen. Autospiegels uitlaten en uh, een racebaan zijn uh, dan ook uh, essentiële onderdelen van dit kunstwerk. Ja, het is natuurlijk altijd een beetje de vraag van... Uh, is de Formule... Maar Formule 1 is ook wel een ding wat, uh, waar veel ontwikkelingen in zijn. En waardoor juist ook weer gewone auto's... Ja, die motoren beter worden oh, ja. en ook minder uitstoot hebben. Dus het, ja, het, is, het is de reis naar de maan, zeg maar, die ons mobieltjes mogelijk heeft gemaakt. Zo'n nou ja, zo ja, idee is, het. Dat is. Ja, weet je, het principe zelf is wel slecht ja. eh, voor het milieu. Maar de vraag is of de totale impact ook eh, slechter is. Maar ja, dat is altijd een beetje de. Ja, de discussie. Ja, precies. Ja. Nou goed, de raadslid uh, Martijn Hendricks. Niet langer meer kandidatenlijst. Uh, of niet meer op de kandidaat van VVD. Hij is met gesprek, uh, gegaan, in gesprek gegaan met Sven Drommel. En uh, twee maanden lang is hij uh, leider geweest. En er zijn ontwikkelingen geweest natuurlijk. Belinda Currensen, Verheij. Uh, uh, er zijn mensen zelfstandig gegaan. Er is gewoon een scheuring ontstaan. En nu hebben ze met z'n allen gekozen voor uh, Sven Drommel. Die is echt nog maar kort. En die heeft nog iets ander idee. Die zit meer op links. Zegt deze Martijn. Die zit bij de linkse wolk. En dat vind ik allemaal zo wollig allemaal. Pff. Ik ben met een rechtse re, radicale. Een rechtse rakker. Een richt, rechtse rakker. Echt, VVD is gewoon een beetje rechts. Dat is meer voor de bedrijven. En dat wordt langzaam een beetje een linkse wolk. Waar hij mee dat ziet hij niet zo. zitten deze, deze Martijn Hendricks. Die zegt van ik ga iets anders doen. Pijn in mijn hart. Want ik vind dat VVD eigenlijk wel een... Ja, ik ben niet groter dan de VVD zegt hij. Maar ja, kom op jongens. Wat is ja. nou de VVD? Hè? Zoiets. Nou, voor volgend weekend, uh, Stansport Beyond, die was natuurlijk uh, vol spanning en alles. Maar uh, ja, het wordt uh, toch een kleiner programma wat ze gaan doen. En uh, de laatste persconferentie bracht we weliswaar niet het nieuws waar al het hele jaar op werd gehoopt. Maar het gaf wel duidelijkheid. En uh, er komt dus toch de promenade langs de boulevard. Die was dus wel heel groot bedacht. Maar die blijft wel, zodat dus de mensen na afloop van het race van het circuit... op aangename wijze naar het centrum worden geleid. En uh, ze zijn nu wel bezig met voorbereiding voor het aankleden van de boulevard. En dat wordt mede gebeur, gebeurt er door middel van city dressing. Ik city. weet niet precies wat dat nou weer is. Maar, kan nooit van de dressing. Maar ook met bijvoorbeeld objecten van de kunstroute in, in het kader van car art. En hij gaat er dus echt uh, net als het dorp anders en feestelijk uitzien. En het belangrijkste is gewoon, ja het gaat nu door. En uh, de, de, diegene van, uh, van uh, deze... Sandford Beyond die zegt ook al: van, Ik ben ervan overtuigd dat het voor Sandford op korte termijn, uh, of op lange termijn ook, een enorme stimulans gaat betekenen. Dat, de, dat zoiets groots naar dit dorp is geweest. Maar dat zeggen ze trouwens wel van Ieder Versteen hoor. Ja. Ze zei het ook van de KLM Open. Nou, dat heeft ook volgens mij niet geleid tot uh, enorme. Ja, niet zo negatief zeg. Wat verdorie, hè? Dan moet die mensen negatief zijn, dan kan je een keer optreden... dan kan je een groot publiek aanspreken en dan doe je het weer niet. Nou, ik snap er helemaal niks van die mensen. Ja, maar we hebben geen groot publiek nee. bij ons radioprogramma zo vroeg. Nee, oh, je bedoelt van onszelf. Nee, dat ja. niet. Nou, tot zover even de zand voor het bericht. Precies, nu tijd voor die landenkeuze. En ze is vandaag jaar de zangeres van Florence and the Machine. Ship oh. the wreck. Don't have to Wreck. Wreck. Kan het wel waarderen. Het dus vandaag, ja, een Als videoclipje kijkt je zo wow, oh gaan we worden? Ja? Eh, ship to Rack. Wat is het geworden? Uh, het, het uh, oh, ik heb de lijst niet zo goed bij me. Oh, ik heb geen overzicht okay. meer. Maar goed, uh, Ship to Rack, Het gaat over het feit dat, dat over het uh, hele drankgebruik... en over uh, dat, het misbruik van je hele lichaam... dat je het soms zo'n puinhoop van maakt. Daar is een oh. beetje strekken van het verhaal. En In deze videoclip zie je haar dus uh, mensen aan tafel heel rustig bedienen... maar je ziet nog een persoon en die vliegt iedereen aan. Dat is haar gedachte. Oh, dat is haar uh, le, le, tweede persoonlijkheid. Uh, ja, die eigenlijk iedereen wel laten... Naar de keel wil springen en de ander doet het gewoon heel over niks aan de hand is Ja, dat wow. hebben vrouwen soms, hè. Die kunnen dat opkroppen. Op, ja, op maar ja, mannen ja. maken gewoon en Bek, hou je bek, man, rot op. En dan even later zitten ze met z'n tweeën een biertje te drinken. Gewoon, er zit weinig verdieping in met mannen. Die gooien het op tafel, daarna is het klaar. Mevrouw kan het een tijdje door, Echter. Nou, toezienig uit zeg je. Ja, je wel. Afgelopen hè? week het heeft ons allemaal natuurlijk bezig gehouden. Uh, uh, Joshua uh, Naulet van Chef Special. Die en uh, ik heb me ook even zitten kijken. Het videoclipje over het feit dat hij werd uitgenodigd door Prins Bernard Junior. Om even gratis te komen optreden. Hij deed het wel leuk. Hij heeft daar wel geteld. Uh, 70.000 uh, bezoekers. Een uh, keer heel veel huisjes in Amsterdam. 0 Euro voor over. Oh. Ja, ik dacht het niet. Spreekt me niet zo aan, dat ga ik niet doen. En uh, dan uh, legt hij nog even toe, het gaat niet om. Hè. Het gaat over het feit. En heel veel mensen denken van... Oh, die artiesten zitten toch met thuis. Laat ik ze gewoon eens uitnodigen. Ja, er zit een heel, een heel publiek op, of een heel uh, schala... Een hele bedrijf omheen die dat faciliteert. En die moet ook allemaal betaald worden, weet je. wel. Oh? En heel ja. veel denken ze, het is een beetje een hobby. Het is geen hobby. Het is gewoon een goedlopend uh, bedrijfje, de muzikanten. En die worden nu gewoon een beetje in de kou gezet. Worden gepiepeld worden ze. Gepiepeld, ja. En uh, met andere woorden, ja. Het is geen uh, festival, Formule 1. Maar ze zijn wel twee dagen. Nee? Er komen wel zoveel mensen je wel graag. Dan er nog wel gratis toegang, hè? En hoe die, ja. die, dat die kaarten kosten? Precies. Als je dan met een nou. bed komt, met, met 30 personen. De, nou, uh... nou oh. dan denk ik dat dat niet in vergelijking staat tot wat ze normaal ermee verdienen. Nee, precies. Nee. Uh, Davine uh, Michel heeft natuurlijk ook nog gezegd, ze wil wel optreden. Moest ook even een statement maken, natuurlijk. Die <lacht> heeft gezegd, ik ga wel optreden, maar ik wil wel gratis optreden. Maar dan moeten die anderen wel betaald worden. Wat een goed statement is dat, zeg. Nou, ja. Er komt nog borstel ja. oh, op. Dat dat beter statement zou zeggen van ik kom ook niet meer. Maar nee, dat doet ze niet. Ze had er even niet over nagedacht. Nee, ze had nee. er even niet over nagedacht. Ze heeft natuurlijk de hele tijd nog steeds een heel groot podium... waar ze op terecht kan, met al die... Het programma is waar ze in zit, met dat gejammer van de. Ja, ze heeft natuurlijk ook uh, enorme furoren gemaakt uh, tijdens het uh, ja. Eurovisie Zoekfestival. Nee, ja. ja, het is ook goed. Ja, het is. Oh man, dat charme ligt, charme ligt of sh, uh, genre ligt, zo ver bij mij vandaan. Dat aanstellerige. Ja. Dat, uh, maar goed, ze probeert natuurlijk wel nog een statement te maken door te zeggen: Nou, ik ga wel optreden, maar dan moeten die anderen betaald worden. Ik denk dat je gewoon moet zeggen: Ik treed ook niet op. Dat is een beter statement. Gewoon klaar. Laat het maar even. Weet je wel, dat is beter, denk ik. He? Ja. Wat zit jij te lezen, Marcus? Ja, uh, onderwijsinstelling uh, ROC Mondriaan is in Den Haag, uh, in Den Haag is afgelopen uh, weekend gehackt door criminelen. De computers lig, uh, liggen plat en medewerkers en studenten kunnen niet meer bij hun bestanden. De hack is uh, um, afgelopen weekend ontdekt en uh, het uh, ROC heeft uh, aangifte gedaan. Uh, um, en ja, in totaal uh, zijn uh, 20.000 studenten en uh, 2, uh, 2.100 medewerkers uh, uh, ja, de dupe. Verspreid over 26 uh, vestigingen. De reden uh, voor de hack is nog niet bekend. Geld toch, dus, denk ik, hè? neem ik aan? Het gaat ja, altijd over geld. Ja, nou ja, dat is dus een beetje. Een, het, uh, het is een ransomware-aanval. Ja. Uh, ja uh, oh ja, ze vragen wel losgeld. Sorry. Ja, ja. wel bij. Ja, Het mag niet. En het schijnt ook, dan, dan hoor je die, die bedrijven die getroffen zijn, die zeggen dan zelf van. Ja, nee, we hadden heel goed contact met ons, hackers. Dat zijn eigenlijk wel heel aardige mensen. die willen heel graag met ons meewerken. En denk ik, waar het? Het zijn echt. Het zijn mannen in bakken ook gewoon die dat doen. Weet je? Ja. Het zijn niet van die gasten die achter de computer... van, Haha, je moet geld overmaken, want dan ga ik hem niet terug, hoor. Nee, het gaat echt van... Nee, maar Als je het dan gewoon daar overmaakt, ja, ja, ja. Ik zie hier het nummer in het belt, ja, precies. Dat moet, daar moet het geld overmaken. Dan heeft hij binnenkort al die informatie gewoon weer terug, hoor. Nou, ja, vriendelijk, dat is, vriendelijke vanmiddag. Vriendelijke. Eén van de, van de nadelen van, uh, van bitcoins. Dat, uh, ja... Je kan het niet terughalen waar het vandaan komt, erdoor, Het is dus niet te traceren waar het allemaal... En ook niet waar het heen gaat. Nee, het is gewoon, ja een illegaal portemonnee bijna, zou je zeggen. Nou goed, we doen even een plaatje voor een, voor een van de muziekjes voor tien uur. Sorry. Is, uh, even kijken. Oh, dit is wel weer geinig. Dit heet uh, Barry Ann en het heet uh, 33 Times. Een beetje elektronische muziek is weer terug van weg geweest. En 33 times. Dat is de nieuwe single en je gaat meer van haar horen. elektronische muziek. Ik ben daar laagzaam wel een beetje een fan van geworden. Dus dat, dat kan je dan verwachten Dus de zaterdagmorgen. Vandaag is het overleg natuurlijk. De PvdA en de GroenLinks. dat de Le linkse wolk die over Nederland gaat trekken. En die uiteindelijk zeg maar de VVD uh, aandoet en dan samen gaat werken. Nou goed, niet iedereen is er line enthousiast over. Maar nou ja, goed, gisteren op de televisie waren er wat uh, gesprekken daarover te kijken of ze tot elkaar kunnen komen. Er zijn toch ook zoveel, zoveel versnipperd... dat je denkt dat je moet bij elkaar komen. Maar dit zijn toch twee, twee vrij grote partijen. GroenLinks en PvdA nou, om die bij elkaar te voegen. toch ja, wel een ik, dingetje, vind op ik op hoor. Op zich vind ik het wel... Uh, ik denk dat het... Uh, als Links zeg maar iets wil bereiken... dat ze toch echt wel uh, een beetje samen zullen moeten gaan... Uh, om, om wat grotere partijen te vormen. Ja. Want nu is het zo... ja, Elke partij is zo'n zo issue-partij... dat je... Uh, ja, dat het heel moeilijk is om, om, om... Ja, die stemmen worden zo verspreid. Ja, natuurlijk. En... VVD is nog steeds heel groot. En ja, die zoeken een partner... En anders krijg je ook allemaal van die kleine partijtjes die erbij aansluiten. En nu in de twee grote, dat is misschien nou, slim. Dat zou kunnen. Ja. Ik bedoel, en het, ja, VVD was vroeger, wat, wat we net al over hadden... die man die hier in, in Sandsvoort uit de VVD is gestopt. Omdat het ook een beetje een linkse wolk aan het worden is. Dus ja, ja nou, ik, er is best ik geloof, kans dat ze kunnen samenwerken natuurlijk. Ik geloof daar niet zo in. Ik denk dat, uh, uh, dat ze over het algemeen... Weet je, ze, er zijn gewoon items waar we gewoon wat aan moeten doen. En dat kun je heel ja. links noemen. Ja. Maar... Ja, het zijn gewoon, weet je, we kunnen nog wel nog steeds doen van ja, maar uh, uh, hoe weet het, uh, we doen niks aan het milieu en bla bla bla. Bedrijven ja, gaan voor. Op een gegeven moment uh, houdt dat ook een keer op, ja. weet je, nee. dus uh, ja. Nee, goed, er is een uh, duidelijk rapport uitgekomen een paar weken geleden en nu is het toch echt duidelijk aangetoond dat het aan ons ligt. En niet dat het toevallig is dat het zoveel jaar geleden ook een keer omhoog ging en naar beneden, de temperatuur. ligt echt dat, dat, dat, dat is het Dat is ook zeker wel waar. Dat ja. het altijd uh, fluctueert, dat het uh, af en toe wat meer, af en toe ja. wat minder is. Alleen, uh, uh, ja, het is nu af en toe wat meer, af en toe wat min, minder, af en toe wat meer en nu in één keer heel veel meer. Zeg maar ja. dat is het probleem. Dus uh, ik, ik denk dat, uh, ik weet niet uh, of de ontkenners nu nog daar uh, echt uh, iets over hebben te zeggen. Ze zeggen: ja, nou, nee hoor, het klopt toch niet hoor. Dus het, het rapport is niet duidelijk, nee. nee. nee het gaat echt heel duidelijk. Op. Zijn. Goed, uh, wat zit jij te lezen? Ja, over ik, zit, de... ik ben Allee. helemaal... Uh, we hadden het net ook over bitcoins en zo. Maar ja? er is een 12-jarige jongen uit Londen. Die heeft uh, 290.000 pond. Dat is 338.000 euro meer. Verdient aan het maken van digitale afbeeldingen van wolfiezen. Oh. Hij verkocht de, de kunstwerk als NFT. Dat dus zijn een niet vervangbare token. En uh, uh, deze bestandjes die, uh, zijn vaak gekoppeld aan een digitaal iets. Ik denk dat jij er wat meer van af weet, Marcus. Nou, en uh, die verzameling gepixelde kunstwerken met de titels Weird Wales... ging viral tijdens de schoolvakantie. Het ging dus om 3350 van... afbeeldingen. Heel veel, ja. Die hij per stuk verkoopt. En uh, hij heeft zichzelf uh, zelf gepromoot via Twitter, LinkedIn en YouTube. En de mensen voelden zich verbonden met zijn verhaal omdat hij zo jong was. Nou, ik vind het wel uh, bijzonder. Maar hij heeft dus uh, zijn inkomsten be bewaard hij voorlopig in... Ethereum. Dit dus is de cryptocurrency die ook werd gebruikt om kunstwerken oh, te verkopen. Ja, dat is een, waar je code van verliest, meestal. Dus ja, ja, ik heb nog heel veel geld op dat ding staan, maar wat is de code ook alweer? Ja, nou, die is waarschijnlijk Weird Wales, denk ik. Weird Wales. En die dus tokens. Dus we gaan kijken of we even leeg kunnen trekken. Maar wat die, wat die tokens zijn eigenlijk een beetje hetzelfde als een Bitcoin, zeg maar. Ja? Uh, het werkt allemaal via de. Um, uh, uh, ik heb zo, Ik ben even de naam kwijt van het netwerk. Ja? Maar in ieder geval, het netwerk waar bijvoorbeeld een Bitcoin of een uh, Ethereum uh, ook op werkt. Ja. En uh, ja, het, het voordeel daarvan is dus dat het dus niet te reproduceren is. Dus daardoor kun je dus de, de echtheid van de afbeelding, oh, okay. zeg maar. Uh, maar waar maar je zou denken: uh, Wales, waar, die afbeelding moet er nou ergens voor gebruikt worden, anders gaan mensen ze niet kopen. Nou, ja, ik denk dat dit gewoon een, een kwestie is van. Uh, uh, genoeg uh, PR erin stoppen, zorg dat je op alle netwerken zoveel mogelijk het verspreidt en dan wordt het vanzelf een hype en dan wordt uh, het okay. elkaar word verteld he? van. Uh, dus het is meer van Het mensen... zelf gedaan met zijn twaalf jaar. Ik vind dat hij ja, zei is ook Twitter en uh, Facebook en YouTube LinkedIn. Maar dat heeft misschien meer te maken met het feit dat mensen, omdat hij zo jong is, vinden ze is vooral interessant. Ze van nou, dan koop ik ook zo'n wil maar even. Nou, ik denk dat en ik denk dat heel veel mensen ook toch omdat. Ja, de meeste mensen die in eerste instantie... Bitcoin, ja, wat is dat? Eh, het gaat nooit wat worden, zeg maar. Nee? En iedereen die er toen wel is ingestapt... die is nu miljonair. Ja, en mensen zoeken toch altijd de volgende... Manier om rijk te worden en ja, dan hopen ze met dit. Oh, misschien wordt het dan straks heel veel waard, weet je? Wel? En dan zijn het straks hele beroemde kunstwerken of zo. Weet je ik denk oh, dat, nou, dat dat, ja, dat er ook. Ik vind ze het zelf persoonlijk niet, niet zo leuk, maar. Uh. maar het, het is niet zoveel ontblijft. Het is heel, heel. Het um, is niet. Griep, gedetailleerd. Het is nee. gewoon heel ruig, heel grote pixels. Is, heeft het, uh, oh, ja. dus het is niet echt heel spannend. Maar goed, het is wel een leuke hype. Bizons, bizons, is dat zo'n jochie van 12 jaar daar gewoon 290.000 pond mee heeft ge... Verdiend. Ja, ja. Gewonnen wilde ik maar dat is niet. Hij heeft hard voor gewerkt. Kali op de radio. Break my baby. But Greek hulp zijn thuis of zo, noem je dat ook weer? Als je het voor tekst uitkramen dan moeten ze even een gesprek gaan voeren. Yes! Kalio. Net als ben je volgens mij. Surface Sound, zo heet ze CD. En dat is erop te vinden. Break my baby hier bij Toebal Fijne toestel op aanstaan. We doen nog even één plaatje straks voor tien uur na tien uur. Goedemorgen Zandvoort. Het is nog vrij stil in de gang. Normaal zitten ze ja. alle bovenop ons lip. Maar ja. momenteel is het nog even, even rustig. Dan kijken we kijken nog uit de wereld in. Ja, ik zie hier een uh, artikel over een, een luipaard. En die, die uh, heeft dus een model die dus met het luipaard zou gaan uh, poseren. Dus uh, in het hoofd gebeten. Oh. Dus het is zwaar gewond, dat dus is gisteren gebeurd. Ja. Yeah. En uh, de, het fotomodel uh, die verklaarde nadat nou, uh, de eigenaresse geen schuld trof. Waarschijnlijk had zij eerst die luipaard gebeten. <lacht> nee, dat verzin ik maar. Is maar. <lacht> Maar het opvangcentrum, het is dus volgens de ongebruik geen dieren... is helemaal een privé-initiatief van een voormalig dierentrainer. En uh, het was dus de bedoeling dat zij gewoon mooie foto's zouden gaan maken. Maar uh, ja, die, dat, dat beest, dat heeft... Uh, misschien rookt ze niet goed of zo. Of dat ze echt uh, ja. agressief waren naartoe. Uh, ze ze daar leeft nog wel. Ze leeft nog wel. En, de, en het dier? Het nou, dat denk ik niet. Ja, en, okay. Het, het luipaard heeft al meerdere keren dus gefigureerd in fotoshoots... Okay, dus, dat... dus het is wel heel merkwaardig dat dit gebeurd is, hoor. Dus is belachelijk gewoon, zeg maar. Ja, je kan, kan ook niet die... vertrouwen op een beest. De meeste nee. mensen hebben wel contact met dieren... beter met contacten dan met mensen. Goed, Marcus? Ja, YouTube heeft ruim 1 miljoen video's... met gevaarlijke desinformatie over het coronavirus verwijderd... Okay. sinds februari 2020. Meer dan 1 miljoen. Meer dan 1 miljoen, Jezus. zo. Ja. Het gaat om video's van bijvoorbeeld nepgenezingen... of claims dat het virus een hoogste is te midden van uh, een wereldwijde pandemie uh, moet iedereen uh, gewaamd zijn uh, met absoluut beste informatie die er is om hen uh, en hun familie uh, veilig te houden, zegt YouTube uh, producthoofd. Het zegt uh, produ Ik, het product. producthoofd. Ja. Is... Uh, Nieuw <laughs> Moham. Oké, okay, dit is aan de ene kant wel goed natuurlijk. Het is aan um, goed, de ja. ene kant wel goed om de, om de, de paniek er een ja, beetje. Maar aan de andere kant denk ik van, oh, het is ook wel een beetje censuur hè? Ja, maar ja, mm. weet je, mm. dat is. Dat is een beetje de lastige discussie. Want kijk, uh, censuur is weer. Wa ja, wanneer is het censuur? Op het ja. moment dat. Uh, uh, er gaat een, uh, een telefoontje verschijnen. Zo. Een, ja. Uh, uh, ja, hoe weet het... Uh, uh, ja, is het censuur? Oh, YouTube is natuurlijk gewoon een entertainment-programma. Uh, yeah. uh, uh, is voor entertainment bedoeld. Is yeah. het dan censuur? Weet je wel? Mag, het, mag dat of niet? Ja, op die manier. Ja, het is ooit begonnen het, met het, een het, simpel videofilmpje video de, bij de dierentuin. Dat is het eerste filmpje wat net kwam. En, en daarna er zijn allerlei interessante dingen. Maar nu gaan ze, gaan ze de heilige bonen uithangen. Door ik van nou, sommige heilige dingen kunnen gewoon. Maria? Dan. Ja. Van wij gaan de wereld helpen. Al die onzin moet eraf. Nou nee, goed. Dit ja, is een mooi gebaar. Nou goed. Ik wil zeggen, uh, we gaan afsluiten. Ja. Laten we doen. Volgende week uh, zit ik hier met uh, Roy van Buren, Want uh, ja. jullie kunnen niet uh, hierheen komen. Nee. nee. nee we het zijn in onderhandeling geweest, maar ze willen niet betalen. En de hele ik ga niet. is niet geregeld. Nee, niet ik, de ik de ga bekerflaan. niet gratis. Ik ga niet gratis. Nee, echt niet. Mooi weekend. Tot volgende week. Mooi weekend. Doei. sure told me i could be a leader taught me how to build a fire and to spread the word in the evening everybody went into worship and we hands above our heads reaching for god in the cabin snorting up nutmeg in your bunk bed You were waiting for a revelation of your own Sedentary secrets like peach pits in your gut, Locked away like jam jars in the cellar of your heart